en daarvan het veertiende en het vijftiende. we apostolische geloof is. Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Keper des Hemel en de Aarde, en in Jezus Christus, is zijn een enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, de derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende terecht aan God, de almachtige Vader.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 wederop standen des vleesers en een eeuwig leven. Heeft nu de mens in een strijd op daden en zijn zijn dagen niet als de dagen des dagloners? Gelijk de dienstknecht hij naar de schaduw en gelijk de dagloner verwacht zijn werkloon? Al zo zijn mijn, mijn maanden der eidelijk ten helfe geworden, en nachten der moeite zijn mij voorbereid. Als ik te slapen lig, dan zeg ik, wanneer zal ik opstaan, en hij de avond afgemeten hebben, en ik word zat van woelingen, door aan mijn vlees is met het gewormte en met het kruis des de gekleed. Mijn huid is gekliefd en verachtelijk geworden. Mijn dagen zijn lichter geweest nee. dan in een weverspoel en zijn vergaan zonder verwachting. Gedenk dat mijn leven een wind is, mijn hoog zal ik wederkomen om het goede te zien. Het oog desgene die mij nu ziet, zal mij niet zien. Uwe ogen zullen op mij zijn, maar ik zal niet meer zijn. Ene wolk vergaat en paar zenen, alzo die in het gras daalt. Zal niet wederop komen. Hij zal niet meer wederkeren tot zijn huis. En zijn plaats ik zal hem niet meer kennen. Zo zal ik ook mijn mond niet wederhouden. Ik zal spreken in benauwdheid mijn kist. Ik zal klagen in bitterheid mijn ziel. Ben ik dan in de zee, of was ik, dat gij op mij wachten zet? Wanneer ik zeg, mijn bedtijd zal mijn betroofden, mijn lezer zal van mijn klacht wat wegnemen. Dan ontzet gij mij met dromen, en door gezichten verstrikt gij mij zodat mijn ziel de verborgen is Den dood meer dan mijn beenderen. Ik versmaak ze, Ik zal toch in de eeuwigheid niet leven. Houd op van mij, Want mijn dagen zijn ijdelheid. Wat is de mens, Dat hij een en dat hij uw hart op hem zet. En dat hij hem bezoekt. In elke morgenstoel. Dat hij hem in elke ogenblik beproeft. Hoe lang keert hij u niet af van mij. En laat niet van mij af. Zodat ik mijn feestel in twelgen. Heb ik gezonder. Wat zal ik u doen, o oh menschenhoeder? Waarom hebt gij mij u tot een leeg tegen gesteld, dat ik mijzelf een tot een last zei En waarom vergeet jij niet mijn overtreding en doet mijn ongerechtigheid niet weg? Want nu zal ik in het tof liggen, en jij zult mij vroeg zoeken, maar ik zal niet zijn. Ene en eene, de drie eene van God: Vader, Zoon. ...en den heilige feest. Verleen ons in dit avonturen... ...uwe hulp. Uw licht... ...en kracht... ...en moed... ...en lust... ...en wijsheid... ...in de verkondiging... ...van uw goddelijke tuigenissen...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 de koningen der aarde Amen We <tieft> de in het de de de de de de de de de Ja, hij staat straks genoeg. Zeluist kan niet weg. Dat spreekt zo zo. Welke hij doorbergen onze oude genaamd hebben een bijbeltje uit een Bijbel gezegd, dat weet ik al. Dat weet ik ook dat je het weet, want ik heb het meer dan eens gezegd. Maar ik herhaal dat omdat dat waardig is in de oren in de harten van onze jeugd te blijven. Dat een Heidelberger catechistemus een waardig goddelijk getuigenis uit zijn woord. Een samenvatting van al de grondstukken der eeuwige waarheid waarvan wat gekend moet worden, wil het wel met ons zijn op de doorreizen naar de eeuwigheid. Daarom noemde onze oude dat een bijbeltje uit Den Bijbel, waardig om de opstellen der katechisten met zijn gedachten is te maken houden, terwijl ik een gode verlichting om met een zodanig licht die 52 zondagen gerichtuurlijk op te stellen, tot de bevinding der heiligen. En nu hebben we onlangs voor paas staan, hebben we een of twee maal bij de eerste zondag en haar eerste vraag en antwoord stilgestaan. Dus zouden dan vanavond aan de orde zijn, de tweede vraag van de eerste zondag Maar Omdat wij mensen erg vergeetachtig zijn wat we behoorden te onthouden, hadden we gedacht maar weer vooraan te beginnen. Dat zeggen onze ouderen. ook. Dan we geregeld weer vooraan beginnen moeten. En dat moet God volk En wat is vooraan beginnen? Heren, bekeer mij. Heren, trek mij. Heren, vernieuw mij. Dat is vooraan beginnen. Zo'n begin blijkt tot het einde van dit leven. Ik lees u dus voor van zonder geen vraag, geen met antwoord. Terwijl ik al dus blijf. Wat is u een enige troost bij doen in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en zielen bij doen in leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor alle mijn zonden volkomen betaald. En mij het allereerste bij des duivels verlost heeft, en al zo bewaard dat zonder den wil mijn hemelse vaders, geen dik, geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja ook, dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet, waren mij ook door zijn Heilige Geest. Van het eeuwige leven verzekerd, en hem voortaan te leven, van hartewillig en bereid maakt. Tot zover, vragen vooraf om de hulp van de zee. Al genoegzaam en zelf genoegzaam, vol zalig die nooit gedwongen is tot schepping, en die ook niemand dwingen kan tot onderhouding van de schepping. Die nooit gedwongen is tot herschepping. Maar alles vrijwillig, gewillig, gedaan in open En alle dingen leidt naar uw goddelijk bestek. Terwijl ik nooit vernietigd kan worden. Niemand vermag de raad God te verduisteren. Die zijn raad elke dag baard en voortbaard, zodat de laatste dag gebaren en de laatste uitverkomen weder baard zal zijn. Die ons het heden der genade nog laat. Ach, u is goed, heer. Ach, u is zo goed. We zijn uw woorden voor. Mochten we het nog eens aanbidden. Wij zijn zo hard en zo koud en zo stout. Ach, we zijn zo wereld. En zo wereld. Dat u het knecht David getuigt. Wend, wend mijn ogen van de eigenleden. En wederom, hoe kleedt mijn ziel aan, toch. Hij maakt mijn leven naar uw woord. Ook uw Bijbelheiligen destijds hebben alle geschreeuwd om losmaking van zichzelf. Losmaking van de duivel en van de wereld en van het vlees. Ze hebben alle geschreeuwd zichzelf eens te mogen verliezen en u te mogen gewinnen. Ze hebben zich alle door genade moeten vervooien en hebben genade ontvangen om u te roemen. En te verheerlijken, prijzen ze waardig, Jehovah. vervul ons met uw lof, met uw eer. Als u spreekt en het iste en uw gebied. En het staat. Als er één ding voor u onmogelijk was, dan was er geen hoop. Dan was er geen verwachting. Dan was het ook van u zijn afgesneden. Maar omdat u getuigde en nog getuigde, zou er voor mij één ding te wonderlijk zijn. Worden doen. Die niemand leven kan maken dan u. En gelijk de vader ze levend maakt, maak u ze ook liet. Want gij getuigt ik en de vader zijn één. En te dien dagen zullen de doden horen, de stemmen des zonen God. Want die geschiet met kracht. Die geschiet met almacht. Die geschiet door de stemmen. Sterken God zijn er genaam, Zodat men naar ze luisteren moet. Zodat Lydia horen. En zodat dat alle uitverkoren tot de wedergeboorten Door woord en geest gebracht zullen worden. Niet één zult ge daarin vergeten. Niet één jou verslaan. Ze leggen onder het onverbreekbare zegel. De reedige verkiezing, de welke wortel, in het soeverein, welbare God. En gij hebt de laatste der verkonen van onder dat zegel, volkomen voldaan, zodat hij niet sterven zal, voordat wedergeboord en rechtvaardigmaking verheerlijk zal zijn in het bloed Jezus. Het welk alleen de grond en het fundament. De eeuwige zaligheid is. Ach, gij mocht In dit avonturen. Uw woord is mengen met geloven. Kunnen we het niet afweren. Kunnen we het niet terugkeren. Dan komt het door. Dan komt het in. En dan blijft het in. Want uw naam is peren zijn er een inbreker in dat doodacht en een voortbreker tot onderhouding van leven en een doorbreker in alle noden en afsnijdingen, omdat dat de peres naam Christi eigen openbaar zal worden in dat leven wat gij verworven en getuigd, ik geef mijn schapen het eedige leven. Eerlijk gemogen onze samenkomst is verrassen. Och, uw inkomst is eerbied. Uw inkomst is ernst. Uw inkomst is licht. Uw inkomst is nederigheid. Boedvaardigheid en onwaardigheid. Uw inkomst geeft lage gedachten. Van onszelf en hoge gedachten van hem, die nooit vol is, die nooit genoeg vereerlijk, geluk, en dan nog eniglijk en dan nog eniglijk, zullen uw deugden vereerlijk te worden in de aanbiddelijke kroon Jezus. De welke een eeuwen zal aan de rechterhand des paal, waaraan zijn kerk gehecht is door diamanten en juwelen, de eeuwige weergaloze liefde, opgehaald en geheiligd om de natuur godsdeelachtig en te beantwoorden aan de ere van hem die waardig is. Edel geprezen te worden. Gedenkt ook hij die aan de dag van morgen. Naar het ziekenhuis moet om geopereerd te worden. Ook licht met angstige gedachten. Ook licht met gedachten zal de gevreesde ziekte niet zijn. Ach, heren hoeft het niet te zijn. Hoeft het het niet te zijn. Gij staat boven alles. En laat als kan Naar uw lieve Je operatie nog mag zijn. Dat het niet kwaadadig is. Opdat het nog weer hele mocht. En mocht het zijn tot uw ere. En haar tot bekeren. Amen. Psalm 139. We zijn de 139. Het 7 e 8e en 9e zangvers. Inmiddels krijg je iedere gelegenheid zijn de lied gaan te zonderen. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond. Zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend voortgebracht. Op het nagaan van uw wondermacht. Sla ik verrukt het oog naar boven. Ik zal u, mijn schepper, auto's loven. Mijn ziel bepijnst uw wonderduim. die al begrip te boven gaan. Uw oog heeft mijn gebeenten verzeild. Toen ik verborgen samengesteld. Als een borduurse ze lag verscholen. Van mij was niets voor u verholen. Gij hebt wel niet je oog uit mijn ongeformeerden klomp beschouwd. Ja, gij wiens wijsheid nimmer vaalt, had mijn geboorten stond bepaald. Ere iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Zeven, acht en negen van de 139 39ste psalm Jongen ook. Die vraag van elk mens die mens is en in de wereld is, wat is uw enige troost? U. U. Niet hij. En niet zij, maar u. Persoonlijk u. Waarin bestaat die. Die enige terug. De dingen des tijds. Vergaan met de tijd. En eindigen met onze tijd. Ja. Want de mens verlaat de wereld met alles wat op de wereld is. En hij gaat heen en gelijk geen gehoord heeft en komt niet weder. En komt niet weer. Wat het graf heeft, dat houdt het graf. Tot de jongste dag der opstandingen. Vanwaar de opstellers der is met een grondvraag komen. De welke bestaanbaar in ons leven. Een troost die houdbaar is bij sterven. En een troost die gangbaar is voor de eeuwigheid. Ze einde een onverdwijnbare troost. En onverslechtbaar, een nooit verminderende, een eeuwigdurende troost. Daar komt het op aan. Daar komt het op aan. Want alle bezittingen op aarde, hoe groot ze eindigen in de dood. En hoeveel ze eindigen allemaal in het niets. De enige troost boven onze man en boven onze vrouw en boven onze kinderen en boven alles wat er waard Wat zou dan onze enige troost zijn als de vrouw wegviel, als de man wegviel, aan de kinderen wegviel? Wat zou dan onze enige troost zijn? Zou er daar nog troost over zijn? Of zou het alleen troosteloos zijn, moedeloos zijn en hopeloosheid zijn Wat verstaanbaar is, wat natuurlijk is en wat begrijpbaar is. Maar onze wordt gevraagd, onze enige en dan mag ik ook wel zeggen, die enige troost is een eeuwige troost, een durende troost, die geen vermindering kan en vermeerdering ook niet, want ze is God zelf, ze is Christus zelf, ze is de zaligmaker zelf, ze is de verlosser zelf, ze is de vergeving der zonden zelf, ze is de aanneming tot kinderen zelf. En zich de heerlijk tot in de eeuw. Ja. En dan u een enige troost in dit leven wat meest teleurstelt, Wat meest tegenvalt. Waarvan we lezen dat het beste en het uitnemendste van het leven. Moeite. Moeite. En verdriet. En het wordt met ons ouder worden niet minder. Maar dat zal wel toenemen. Want de ouderdom zelf is een haven van kwalen. Is een haven van gebreken. De ouderdom zelf is een afsluiting. Van geheugen. Van kennis. Van krachten. En van ledematen. Dat is de ouderdom. Maar in die ouderdom blijft het hart jong. De zonden blijven jong. De wereld blijft jong. En alles wat in de wereld is, dat leeft dan maar. En altijd baat geen heiligheid. Altijd baat geen wijs. En kan je denken, nou, ik nou nog eens oud mag worden. Dat moet je anders gaan. Rekent er maar niet op. Ouder, hoe dwaar. Hoe ouder, hoe lichtzinniger. Hoe ouder. Hoe kouder. Vraagt het maar eens en ziet maar eens onze oude vandaag toen jong was. Hoe gauw was hij beroerd? Hoe gauw was hij ontroerd? Hoe vooraan lagen je tranen? En nu mooi wel eens zeggen, zou ze nog hebben? Zouden ze er nog weten? Zou mijn traan buiten niet bevroren zijn? Zou mijn traan buiten niet verstopt zijn. Je wordt met het oude worden niet weker. Niet weker. Nee. Terecht zegt men van een oude boom. Hij gaat niet los te staan. Maar hij gaat zich al dieper inwortelen. De straat is er een orkaan van nodig om die boom te ontwortelen. En er is niets voor de orkaan des doods bestaan. Salomo was de wijste man door herschepping. Adam door schepping. Maar Salomo door herschepping. En er is maar één Salomo geweest in zijn wijsheid. En in zijn verstand en in zijn verlichting. Maar één Salomo. En wat zegt die man, er is geen geweer in de strijd, dus je moet eraan geloven, je moet eraan geloven. Je zal het moeten aanvaarden, de bezoldiging der zonden is de doen. Wat is uw enige troost. En er staat troost tegenover droefheid. Troost staat tegenover smart. Troost staat tegenover verdriet. Daar staat troost tegenover. En dan lezen we in 1 Korinthe 7. Dat alles wat weten wordt, wordt weten geboren tot droefheid. Wordt wedergeboren tot smart. Wordt wedergeboren tot een verdriet. Van Psalm 69. Dat wedergeboren wordt, dat mist de ware troost. En daarom zoeken. Wat wedergeboren, dat zoekt een houdbare troost. En kan niet nalaten met zoeken. Wat wedergeboren wordt, dat zoekt een houdbaar troost. Dat zoekt een gangbaar troost. Wat wedergeboren wordt, dat zoekt zijn troost. In God waar het uitgeboren is. Door zijn woord en door zijn geest. In dit leven. Waar een jong mens zo'n verwachting van hebt. Ach, kinderen. Grijg je toekomst maar niet te hoog op. En die idealen maar niet te veel. Dan kan alleen maar tegenvallen. Kan alleen maar teleurstellen, Want de waarheid zegt. De mens wordt tot moeite geboren. En jongens vraag het eens aan je moeder. praat het eens aan je vader. Hoe ze over dit leven denken. En dan zult je wel zeggen. Ach kind. ach kind. Zoek het maar niet wat niet en is. Want er zal het nimmer gevonden worden. God geeft nog eens te zoeken wat is, waar het is. Opdat nog eens gevonden mocht worden naar zijn woord En naar zijn getuigenis. In het leven waarin we allen nog en toch en toch. Al maken we een zee van ellende. En tegenspoeden, mee. Je kan maar niet sterven. Nog grijpt die mens naar het leven. Want zonder sterven schenuilen. Kan, kan niemand de dood mijnen. Kan niemand zijn sterven omhelden. Zonder een dadelijke vervulling der genade dan haak je allemaal aan beneden dan haak je allemaal aan beneden maar als het wonder geschieden mag boven de natuur en tegen de natuur dat Jacob betuigt en een Paulus in de brief. het zegt is mijn gewin, waarom omdat zijn leven christen was. Omdat zijn leven christen was. Verlangde hij naar het einde van zijn sterven. En dat naar een land der heiligheid, waar niemand sterft. Een land der rechtvaardigheid. Een land genieten, Waar de mode wit is. Waar de mode wit is. Ze hebben een lange klederen wit gemaakt in het bloedersland. Ze staan daar net zo blank als God. En gaan met God om als hun God. En God gaat met hen om als zijn God. Lijkt niks meer tussen. Je lijkt niks meer tussen. Dan zal het zeer zeker vervuld zijn. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een Volk zijn. Wat is uw enige troost waarop u ziek kan worden? Waarop u sterven kan? Waarop u je jezelf verlaten kan? Wat is uw enige troost waardoor je voor de rechterstoel God kan staan? Waarmee je voor de kan staat. Wat is uw enige trul. Om zonder verschrikking. En zonder verbleking. God te mogen ontmoeten. En de blijdschap des heren. Onze eeuwige sterkte. En vrolijkheid zal maken zijn en blijven. Want juist dat sterven, daar zei dominee Miras nog wel eens van. Dat sterven zegt, dat is een eenmans weg, dat is een eenmans pak Dat kan man en vrouw niet gelijk doen. Dat moet ieder voor zichzelf doen. De vrouw voor en de man voor dezelfde. En als dat mensen moet ondersteunen, ach, dan zal dat tegenvallen. Dan zal dat teleurstellen. Want, wat leert de waarheid u en mij en mocht het bevindelijk leren. Dat er geen geweer is in die strijd. Je kan er wel naar zoeken, maar het is er niet. Je kan er naar de geweer zoeken, maar je zal het nergens vinden. Want het is er niet. Was Salomo de wijste, hij de kruiden niet kunnen vinden tegen de dood. Was sinds zonder sterke hij is gevallen in de handen des dood? En wat zeg ik? Was de zoon god. Niet een schepper van hemel en van aarde. En hij is als herschepper. Goed luister hoor. Als herschepper gevallen de handen des dood, En heeft door zijn dood, de dood, voor een god doorgedood. En is opgestaan in het leven der heerlijkheid. Wat is uw enige troost in het leven in sterven? Wat krijgen we een gezond antwoord? Ach, geliefde, een antwoord waarnaar te smachten is. Een antwoord waarnaar te dorsten is. Misschien is er nog eentje. Zij ja, dacht, man. Als ik daar eens ooit een antwoord op zou mogen geven. En eens ooit een antwoord op zou kennen geven en een zo'n antwoord op zal willen geven, dan zal het grootste wonder zijn. Als God mijn God en Christus mijn borstel zijn, dan zal het grootste wonder zijn, man, dat ik door het geloof een onbelolken troon, en dat ik door het geloof van een vertorend God een verzoen, en van een rechter de reed was hij bevredigd. In de gerechtigheid des zoons En een welgevallen genomen in mij door hem. Om het aan te nemen. Als het kind zijn er erfenissen. Zonder vlek en zonder rimpel. Dat ik met lichaam, want ook het lichaam, dat is niet van ons. Hoor dit, jongens. Als je met die brommers over de wegen gaat en dan zo snel rijdt in die hoeken omvliegt. Zij erom denken. Dat je een geleend lichaam hebt. Zij erom denken dat je lichaam geleend hebt. Ga er niet zo roekeloos mee om. Pop niet met je leven. Maar jij maar één leven, ook maar één lichaam. En menige jongeling, terwijl ik in de dagen in de jongheid verleden maten verminken tot aan het einde van de leven. Waarvan we nou zo menigmaal de gevolgen gezien hebben. Jongens, denk het toch aan, dat moordtuigen zijn ook voor je lichaam. Spreek er niet mee. Bedenkt hij op elke metergrond dood door het voor kan. Dat hij op elke metergrond je lichaam verminken kan tot je dood toe. Ten ijde verre mijn lichaam. In dat lichaam daar behoren we zuinig op te weten. Want het is geleend. Je weet die man... Terwijl ik in de dagen van Elisa leefde en ze in elkander uitgingen de om hout te houden. Dat de bijl van iemand zijn tocht valt in het water. En die man roept geleend. Ach meneer zei geleend. Maar zo is het ook met ons lichaam. Ons lichaam is geleend. Onze lichaam is door God gemaakt, je hebt het gezongen, in de 139 ste persoon. Is er ooit een wonderlijke stad gemaakt dan onze naagse tabernakel? Is er ooit een wonderlijke gebouw gemaakt dan ons lichaam? Is er ooit een wonderlijke tent gemaakt dan ons lichaam? Waarlijk, dat is te bewonderen en het is een wonder in ons ogen en we zien het. Maar doorgronden het niet, doorgronden het niet. We hebben gezongen, Dat David getuigt dat hij als een wonderlijk en als een goddelijk zal in de onderste delen der aarde, gemaakt. God is groot en wij begrijpen het niet. De voornaamste kastelen die op aarde gemaakt worden. Burgtelen weet ik wat is meer zijn. Waarvan waar wij als mens zeggen, wat hebben mens toch veel verstanden, zulke bouwwerken. Wat zegt het bij de bouw van een mensenlichaam? Wat zegt het bij het gebruik van onze spieren? Wat zegt het bij het gebruik van onze handen? Wat zegt het bij het gebruik van onze benen? Wat zegt het bij het gebruik van ons vermogen en kennis? Dat gaat allemaal vanzelf. Je hoeft niet te denken, ik moet dit been voor het andere zetten. Je hoeft niet te denken, ik moet eerst deze hand gebruiken, dan de andere. Dat legt alles in de schepping God verwacht, verklaart en openbaar. Ik denk, als we daar ogen voor mochten ontvangen, wat een wonderlijk borduur zodat die mens is. Dan hadden we vanavond al genoeg. Zijn wonderen zijn goddelijke wonderen. En die kunnen alleen bewonderd worden door zalig merkend geloven. Waarvan die hem is vertuigt dat ik met lichaam en zielen, de ziel is ook een wonderlijke openbaring, God. Onze zielen die uit vuur genomen. Ze is ook niet uit het water genomen. Onze ziel is ook niet uit de winden genomen. Nee. Onze ziel is uit God, God belies in ons. Nadat hij het lichaam gebouwd had. Een levende ziel. Waarin Adam gesteld is. Maar de tweede adem is geworden tot een levendmakende geest, Een ziel. Die met ons sterfelijkheid gegeven is. Mooi denken. Dat God die ziel niet had kunnen vernietigen, zowel als het lichaam doen sterft, laat hij de ziel ook in de laatste. Nee, geliefd niet. Het is geen gebrek van zijn almacht dat het lichaam sterft en de ziel. niet. Maar het is een openbaring van zijn vrije macht. Dat als het lichaam sterft, dat de ziel de eeuwigheid ingaat. Zij wel op het zij weet. En als de mens zijn ziel het lichaam verlaten, heeft hij alles nog wat aan de mens is en aan de mens hoort. Oh. En er is niets meer te gebruiken, niets meer. Want je ziel ziet door je ogen, daarom zie je wat. Je ziel luistert in je oren en daarom hoor je wat. Je ziel woont in het ganse lichaam. Van de tenen tot de haren toe. Wanneer de ziel zich uit deze hand onttrekt, Dan blijft hij net staan als met Jerobeam. Deze ziel bereikt, Dan blijft onze hand stijf staan. En als God er dan niet verroept. Dan verrot hij aan ons lichaam. gelijk dat ze minnen maar hoort. Van benen naar armen. Door midden van suikertering. Ach wij leven overal maar overheen van dit. Wij leven overal maar ook erheen. Maar aan de wijsheid Gods hierin mocht aanschouwen, dan zouden we ook moeten zeggen, het is een wonder in ons ogen, we zien het. Maar doorgronden het niet. Dat wij naar een lichaam en zielen beiden. In leven en in sterven. Wanneer nu het lichaam golden is, is het onderhoud van het lichaam ook golden. Wanneer de ziel golden is, dan is het beleiden van de ziel ook golden. En het wegnemen van de ziel ook golden. Wij worden geleefd. Ach, wij worden geleefd. Wij leven onszelf niet vooruit, maar we worden geleefd door God. En van God. Dat ik ben, naar lichaam en ziel en in het leven, niet mijn. Kortom gezegd, dat ik niet meer van mijn ben, dan ben ik ook niet meer van de zonde. Dan ben ik ook niet meer van de duivel dan ben ik ook niet meer van de wereld. Dan ben ik ook niet meer van de toren, God. Wanneer ik niet meer van mezelf ben, dan ben ik eens anderen. Eens anderen, niet anders, maar eens anderen. Anders was Saul, met een ander Maar anders met vernieuwing van David. God heeft mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Dat is, niet mijn, maar mijn getrouwe. Vrijmoedigheid, hè? Als geloof er is, dan is het er. Als geloof aanwezig is, dan is de vrijmoedigheid er. Dan is de vrijheid er. Als het geloof in zijn oefeningen werkt, en het geloofde nou machtig en aanschouwt in Christus Jezus. Ach, dan kan ze niet wankelen. Want het is de natuur van het zaligmakend geloof om niet te twijfelen. Het is de natuur van het zaligmakend geloof om niet te wankelen. Het is de natuur van het zaligmakende geloof. In Christus. Een nieuw dan is het oude voorbij. En ziet dus alles nieuw geworden. Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen. Och wat roemt is een maker. Nog meer. Wat roemt is zijn hermaker. Wat prijst is zijn jezus. Wat verheerlijkt is zijn christus. Hij is niet mijn, maar mijns getrouwen. Hier heb je een openbaring van het verbond der genaten, wat van eeuwigheid en vader met Christus opgericht heeft, een onberouwelijk verbond, een onverbaar verbond, zo. een verbond geliefden zonder vermindering, een geven verbond, gij hebt het verbond geboden, en hij is gesteld tot een hoofd des verbonds, en bedienaar, van al de goederen des verbond. Een lief getuigen is hij. Ach ja. Ach wat zelden van Christus anders gegeven kan worden dan een goed getuigen. De Psalm 89 zegt ervan. Staat mijn getuigen. Getuigd Voor zijn oog als de getrouwe getuigen die altijd binnen de doen, van de verkiezingen en de barmhartigheid zijn verdiensten voor hun vader neerlijk, zijn offeren en zijn lijden en sterven, die daar de voldoening, waarop de vader een volmaakte verzoening schenkt, en hun zonden uitdelen als een nevel, en gedenken ze niet meer. Anders worden. Dat werd Saul een ander had geleden. Maar een nieuw had dat is uit God geboren. En dat blijft nieuw. Want dit is ook een wonder. Trouwens in het koninkrijk God is alles even wonderlijk. Ons begrip wordt er niet gedaan. Ons verstand zal vergaan. Want niets zal er overlaten als hem, het voorwerp des geloofs. De welke betuigt raad en wezen zijn mijne. Ik ben het verstand, maar mijn schitterouwen zalig maakjes. Dat is meer wel. Dat is meer wel, niet enkel wel, maar meer wel. Want al de drie goddelijke personen zijn in de huishoudelijke en arbeid. God, der verkiezing in het werk, der zaligheid, onmisbaar. De vader verkiest, wekt en trekt. De zoon verlost, betaalt en voldoet. En God en Heilige Geest past het in en past het toe. Zie daar de vader, als eerste persoon de bewegende oorzaak. Zie daar de tweede persoon, de middelste, de verdienende oorzaak. En zie daar die derde persoon, die onmisbare persoon, die niet de derde is, maar die minder is als de eerste en de tweede. Ach nee, er is in de goddelijke personen geen meer en geen minder. Ik ken den vader zijn eenmaal. Hij is de derde persoon de, de, de die uitgaat van den vader en den zoon. En die in de raad des vredes het op zich genomen heeft als getuige. In de onderhandeling van de raad des vredes tussen de vader en den zoon. Heeft den heilige geest op hem genomen. Ik zal het nog anders zeggen. Heeft die zoete persoon, die derde persoon, zichzelf een aangesteld aan het borgenwerk van Christus, om dat werk wat Christus verworven heeft in al de uitvertonen toe te passen. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u geven. Hij is de heilige geest waardoor gij verzegeld bent, waarvan Paulus hij bedroeft hem niet. Mijn schutterouwen zalig maken, ziet u nu, dan alle drie de personen noodzakelijk zijn tot zaligheid. Neemt de vader weg, waar blijft de verkiezing? Waar blijft de waarheid? Niemand kan tot mijn komen, zijden, den vader in mijn gezondheid hem trekken. Neemt de tweede persoon weg, waar blijft de opperhandel tot voldoening? Neemt de derde persoon weg. En wie zal het ons toepassen wat Christus verworven heeft. Deze drie zijn één. O, gelukzalige drieënheid. Drieënheid. Er één was een gelukzaligheid. Waar, we haast zouden moeten zeggen. Ik weet niet. Wie ik hier meest lief moet hebben. De vader. De bewegende oorzaak. Of de zoon. De verdienende oorzaak. Of den heilige Geen, de heilige geest, toepassen. toepassende volk. Eén loof, dan loof je de drie. En hij de drie loof, dan loof je één God. Ja, het is wonderlijk ja. Ach ja, God is ook wonderlijk En zijn werken ook, ja. Mijn getrouwe zaligmakers, Jezus. Daar heb je niet zijn ambtsnaam in de eerste plaats, maar zijn persoonsnaam. Dat is de naam van die goddelijke persoon. Luister me. Wat zegt de engel Gabriel tot Maria? En gij zult een zoon varen. En gij zult zijn naam heten. Hoor je? Zijn naam van de vader. Door middel van de engel. Aan Maria overgebracht. Gij zult zijn naam heten, Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van de dood. Zalig maken van kruis, van kasteidingen, nee. Want er zijn de middelen waardoor je zalig moet worden. Kasteidingen kruis, er zijn de middelen waardoor God zijn volk bekeert. Dus als die kruis weg niet, dan moet je dan een kroon zoeken. En de kastijdingen weg niet, dan moet je dan een kindschap zoeken. Want deze kastijdt ons tot ons nut. En wij die ouders, die hun kinderen niet kastijden in de weg door opvoeding, dan zijn ze ook geen kinderen waar met woorden kastijden, met woorden bestraffen met woorden vermanen dat hoort bij het ouderlijke leven Mijn schitterende zalig maken Jezus want hij maakt zalig volop van de oorzaak van de eeuwige dood. Hij neemt de oorzaak van wat sporen weg. Hij neemt de oorzaak van de verdoemenis weg. Hij neemt de oorzaak van de hel weg. Hij neemt de oorzaak van de dood weg. Namelijk de zonden en de dood. Tot een doorgang de eerste stap in het paradijs. Dergenen. Die gezaligd te worden. Yes. Maar niet alleen zijn naam Jezus. Die hen zalig maakt van hun zonde. Dat is het vuil van alle vuil. En dat vuil wil Christus mijnen. En is tot zonde geworden zodat daar op Golovotha, daar aan er Daar aan Noach, daar aan David. En de schande zijn er naartijd. Wel het de Christus aangedaan. Om de klinken des heils te verwerven. Ja. Er staat nog een lief evangelie. Ik print een zoet evangelie. Ja. die is weer voor de slechtste als ja Jacob niet zo slecht had, hebben hem losgelaten. Hij had hem losgelaten. Maar dat was door en door slecht, daarom moet hij vast. Dat is alleen mijn hart. Dat is alleen mijn middenlaag. Dat is alleen mijn borst. Dat is alleen mijn zwaard. Oh ja, neem me door en ik. Want je kan toch niet zeggen wat er van te zeggen is. Maar zijn naam is niet alleen Jezus, maar ook Christus. Je weet dat is zijn ambtsnaam. Zijn er goddelijke, volzalige, onmisbare, zoete lerende, verzoenende en onderwijzende ambten. Daar mag één u van zeggen, wie is een leraar gelijkheid? Je moet denken, hij is als God het nauwste aan mijn vader verbonden. Hij weet als God precies de ingewanden des vaders. Hij weet precies de willen des vader. Hij weet precies wie de vader zalig willen. Hij weet precies hoe die ze zalig willen, Want hij is het nauwste aan mijn vader verbonden. En de willen zijn vader was zijn spijs en zijn drengen. Om dezelfde te volvoeren. Naar de raad zijn willens. En goddelijk. Welbehagen. Een paar woorden. Want de tijd die loopt ook maar weer door. Zodat ze niet meer loopt. En dan zijn wij er ook niet meer. De tijd ophoudt. Nou, wij ook op het. Ja. Maar ik wilde iets zeggen. En dat is wel van die zoete naam Christus. Neemt die naam Christus weg en er is niemand die ons leert aan de binnenkant. Er is niemand die ons onderwijst aan de binnenkant. Er is niemand die het onderwijs kan brengen in onze harten. Want daarin is zij gezelf van de Vuil Als profeet. Dan moet je even luisteren de zoon God is dus de allerwenste en beste profeet. Want hij kent het hart zijn spaat, Hij kent het welbehagen zijn spaat, Hij kent het besluit zijn spaat, En hij is door niet de van het welbehagen zijn spaat. Ik heb er nu een naam van mensen kinderen bekendgemaakt die gij mij gegeven. Zijn profetische bediening is zo'n onmisbaar alles zoetste bediening, daarin een onderwijntische volk nooit boven de stand. Maar je onderwijnt ze altijd in de stand, zodat de raadgevingen des woords en de onderwijzingen des woords menig radeloos kind van God raad hebben gegeven en mennen hopeloos en armen daar hoop hebben gegeven, door midden van zijn profetische bediening, terwijl het een krachtige bediening is, want wie is een leraar gelijkheid, die leert als machthebbende? Ja, yes. oh, yeah. Maar hij is niet alleen profeet geliefd, Als hij alleen tot profeet gezalfd was, dan had hij de leven niet hoeven te verlaten. Want in het oude testament kreeg hij zijn kerk ook vanaf de rechterhand zijn vaders geleerd en onderwezen. Gelijk die nu overdoet naar de hevenvaart, onderwijst hij zijn kerk ook naar zijn profetische bediening, waarvan hij de bergen terecht leert. Naar zijn Godheid en geest wijkt hij neem meer van ons, Okay. Nee. Maar de Vader heeft hem uitgekozen. De Vader heeft hem uitverkoren voor het niet om de zoon te zijn, maar dat is in de generatie. Nee. En daarom is die eens wezen met de Vader en de Heilige Geest. Zijn geboten is uit de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Daarom zegt Psalm 2. In dat barende besluit. Heden zijt gij mij zo. En dit heden dat gaat altijd door. Dit heden is een doorbaring. Tot in de eeuwigheid. De baren van mijn vader en van de zoon. Dat heeft geen stilstand. Maar dat verduurt de eeuwigheid. Ja. Ach Ja. En hij zalde hem tot hoge priester. Meer als Melchizedek, die in afschaduwing was. Meer dan Aaron, die in afschaduwing was. Maar hij heeft hem gezalfd volk. Want de vader wist wel dat zijn zoon doen zou zoals hij begreep. De vader wist wel dat hij niet in gebreken zou blijven de opdracht in je overgenomen. De vader wist wel dat hij dat voor de boom bevestigen zou in zijn dood en bekrachtigen zou in zijn bloed. De vader wist wel dat hij niet halverwege naar de hemel zou gaan. Maar dat hij niet eerder zou gaan voordat een adem uitgeblazen kon worden en het is volbracht En zodanig een ogenpriester priester pastond, En de taam tom, Heilig en onnozel. Afgescheiden van de zondaar, Hoger geworden dan de hemel. En zitten daar de rechterhand. God de reedige majesteit. En die heugd voor ons. Maar nog iets. Ja. Niet alleen profeet om geleerd te worden. Je bent gelukkig als je elke dag een dwaas bent. Hij leert altijd dwaas. Hij leert altijd onwijzig. Hij leert altijd onverstandig. Hij leert altijd mensen mens die het niet weten. Hoor maar. Heere, hij maakt me weer weg. Dat was leidde like boezemversie van elke morgen. Dat was leidde boezemversie. En de morgen van maaltijd, daar werd nadien gezongen. Altijd maar weer. Heere, hij maakt me weer weg. Ja. Hoe meer genade, hoe eenvoudiger dan we worden. Hoe meer genade, hoe afhankelijker dan we worden. Want hij is niet alleen profeetvolk om die knopen los te maken. Ook dat je elke dag mag krijgen knopen die niemand ontbinden kan. Dan die meerdere Daniel, waarvan de waarheid zegt, Daniel, je bent een gewenste man. En oplossen van raad. En ik wil dit maar weer afbreken, want ik kan toch niet komen waar ik wezen moet. Dan denk ik aan de koningin van Scheba, haar geest verliet haar. Toen ze de onderwijzingen, de lessen van Stalem over. Maar de mooie van Christus is zo, de mooie van Christus is. Een regelt En hij haalt je op uit je moedeloosheid. Uit je hopeloosheid. Hij haalt je op uit de macht van het En doet je ziel ervaren. Zo je dat geloofd in het leven. Wat er verder komt. Of ik geef, mijn oog zal geven. Mijn hoofd zal opgezet. zijn. Hè? Maar hij is ook koning. En dan is hij dat in eerste plaats niet zoals hij God is, want hij is eens wezens God met de Vader en de Heilige Geest. Maar in de Psalm 2 kun je lezen dat Christus zijn koningschap bij gifte van een Vader ontvangen. Bij giften. Ik toch, ik toch zet de Vader. Het mijn koning zal over Sion, den berg. Mijner heilige En zijn koninklijke bediening volk heeft zodanige geweldigheid. Hij breekt de kracht van de zonde. Hij breekt de macht van de zonde. Hij breekt de macht des vlees. we kunnen geen ene zonde hebben waar hij hier aan zit. Zijn naam is God En breekt de boezemzonde. En de koning stond. En brengt ze onder de voet. Gelijk ook eenmaal. Ten dagen van Joshua. Die vijf koning uit de Spilong. Werden naar voren gebracht. En dan zei Joshua. Zet nou je voeten zet eruit. Niet bang zijn hoor. Niet bang zijn hoor. Zet er maar zo niet je voeten op wat die houdt. Niet bang zijn. Want ze zijn overwonnen. En dan zetten deze al hun voet op de handje van die koning. Zou er niet bang zijn hoor, niet vrezen hoor. kan niets meer doen. Kunnen niets meer doen hoor. Ah, hoor. Oh. In het licht van Christus zijn al je vijanden overwonnen. Dan is er geen ene vijand gebleven. Al zijn ze dan niet terechtgesteld. Straks worden ze terechtgesteld. Maar op vormen zijn ze allemaal. Op, tot de laatste toe. Zodat een apostel zegt. Dood waar is je prikkel. Hel waar je overwinnt. Christus heeft de dood gedood. En het eeuwige leven verwoord. En waarvan die dan nog verder zegt. Eigen beet. Dat is ook een lieve tekst. Tek eigen van Christus en Christus eigen met ons, zo anders Van eeuwig gij door de Vader geëigend. In het wonderlijk soeverein werk der vrije verkiezing, wat vrije genade is. En in de raad des vredes hebt de Vader die kerk Als zondaar, als onheilige, als godeloos en als vuurbrand der allen, aan zijn zoon gegeven als borgen, Aan zijn zoon gegeven als middelaar. En Christus heeft zo gedaan. Die heeft ze geëngd. En ze hebben ze helemaal vaak. En hebben de dat. Zie je, kom. Zie ik kom. Om te volbrengen en te volleinden. Een geldende gerechtigheid. Waardoor zij teruggebracht zullen worden zonder vlek en zonder reken. en ik eenmaal zal zeggen zie vader, ik en die zwarte die ik vangen. vangen, je me zie vader mij en die goddeloos die ik aan mij gegeven zie ze rechtvaard zie vader die vuur brandde eraf die voor eeuwig in de verdoemenis moesten weg zijn. hier heb je ze hun is was mij. En hell hel was mijn, mijn En was mijn hier heb je de betaling, hier heb ik de kwitantie, de welke de vader onderstreept en daarin openbaar, de vrienden, de, die alle verstand te de vrienden, waar de engelen niet door kunnen zien, een vrede, waar zullen de verlosten niet door kunnen zien. Een vrede van eeuwig inzien. Je moet eens denken. Nooit geen oorlog meer. Nooit meer. Nooit meer een oorlog met u maken. Nooit meer te wisten met je maken. Nooit meer beter weten. Nooit meer tegenspreken. Maar, eeuwig een en eens. Eén, nog eens en één. Zonder verwijdering. Ja. Waarvan die nog zegt, de welke door zijn dierbaar bloed. Waarom moet dat woord dierbaar er nu bij staan? He? Had ik ook al kunnen zeggen, en door bloed waren dat woord nog dierbaar. Ja. Ach, geliefde. Vraag het eens aan die moordenaar dat hem Vraag het eens aan die tollenaar. En vraag het eens aan die hoe van Lucas 7, vraag het daar eens aan. Zeg, waarom moet daar nou staan dierbaar bloed? Waarom nou, kan daar nou nu gewoon staan bloed? Waarom moet er nou bij staan dierbaar bloed? Het woord dierbaar, dat wil eigenlijk zeggen zeer beminnelijk. Zeer beminnelijk. Je wil ook zeggen, de onmisbaarheid van de bloed. De noodzakelijkheid van de bloed. Het is het enigste bloed wat zwart-wit maakt. Het is het enige bloed wat de laatste der zielen maakt. Het is het enigste bloed wat God zijn wet herstelt. Zijn eer herstelt. Zijn beeld herstelt. Het is het enigste bloed. Daar we lezen in het in de uithocht van de kindermeester. Ten dagen dat ik het bloed zal zien, zij geen toren meer zien hoor. Ten dagen dat ik het bloed zal zien, zij geen hel zien. Ten dagen dat ik het bloed zal zien, zij geen schuld zien. Ten dage ik het bloed zal zien, dan zij het laat mijn gerechtigheid niet zien. Want dat is weer gedaald op het alle lammeren. O, oh, die zijn menselijke naturen blootgesteld. Zeg, vader, ik volbreng en ik voldoe. Geef hen een vrijspraak. Geef mij het volk. En daar vandaag getuigt u ook. In zijn ogen priestelige, bed op gelig vader. Het, hij zei niet, vader, vergeef het Nee Nee, nee, Christus wist het wel. Dan zijn de zonden niet vergeven kon worden. Dat wist hij wel. Christus wist wel dat de schuld hen niet gelijk gemaakt kan worden. Zonder bloed en zonder dood. Christus wist het wel. Dat hij tot de laatste zonde toe leidde. Sterk. En volgt de prijs der betaling is zijn leen, Is zijn en is zijn dood. En daarom zegt Paul zijn handel in het winter. God heeft zijn gemeente. Van God. Door bloed. Voor eeuwig voor God gekocht. De Heer ontvermert in het de bergen katechisten. En maakt het leven van onze allen onmogelijk buiten bloed. Maken het leven onze onmogelijk bij de dood van Christus. Hij maken ons leven. Door de heilige geest tot een heel leven. Om dat bloedbelachtig te worden. En je zult hemel hemel zien En alle engelen voor u. En de ganse geloste kerk. Waar de gemeenschap uitgeproefd en gesmaakt wordt. De bloed geliefd. Dat reinig van alle zonden, jong en oud, ik hoop dat je deze wereld niet hoeft te verluipen. Voor alleen dat bloed in je zielen verheerlijk is. Ik hoop dat je rechten nooit hoeft te ontmoeten zonder bloed. En als je in bloed mag ontmoeten, dan zal die zeggen, kom, kom, ga je gezegend de mijn vader, het koninkrijk, want de bloedprijs is een prijs. Die de hemel vol maakt. Amen. Och. Och. Een enkel woord. Een enkel woord, heren, hebben we ervan gestameld. De zaten maar beginnen om weer op te houden. Maar, als u het gebruikt wil, is het genoeg om mens te bekeren. Dan is het genoeg om een mens te ontdekken dat dit bloed mist. Dan is het genoeg om een mens te ontgronden. Tot de noodzakelijkheid van de bloed. Ach oh, dan is het genoeg. Om die mensen ogen te openen. Zult oordeel en zonde te zien. En de noodzakelijkheid. Van die enige en eeuwige middelaar. De welke alleen door bloed bevrijd. En ze plan. In uw goddelijk koning. Al de uren Blijvend en zijn. En nooit verliezen. Hebben ze. In uw handpalmen palmen gegraveerd. O, uw verzoening. O, bespreken en luisteren. O, Heer Jezus. Zegen dat enkele woord. Tot bekeer tot oprichting van uw rijk, en onderhouding, en spaar iedereen. draag, en verdraag, het is maar een ogenblik veertien dagen, maar, maar, er is zo'n lengte niet van nodig, om gezond te zijn, te sterven en begraven toe, o ontfermend, Ach, gedenk nog aan uw liefde, verbond, En wees jong en oud, klein en groot. Om Christus willen, genade. Amen. Psalm 138, tweede zangbed. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Ga mijn ziel op haar gebed verhoord, gered haar krachten weer. Als zij zullen leren, uw loppen eer loon doen oren. Wanneer de reden van uw mond op de wereld rond hun klinkt in oren? 138 het tweede zangvest.